3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama wil twee gevangenen uit Guantanamo Bay... overbrengen naar hun geboorteland Algerije. Het is voor het eerst in bijna een jaar dat gevangenen... de Amerikaanse militaire basis op Cuba kunnen verlaten. Om wie het gaat is niet bekend. Ook wil het Pentagon niet zeggen welke afspraken met Algerije zijn gemaakt... om te voorkomen dat de twee opnieuw een bedreiging vormen voor de VS. Obama kondigde afgelopen voorjaar een nieuwe poging aan... om Guantanamo Bay te sluiten... Eerdere pogingen mislukten doordat het congres dwars lag. Er zitten nu nog 166 terreurverdachten vast op de Amerikaanse basis op Cuba. In Amerika is miljardair en filantroop George P. Mitchell overleden. Hij werd geboren in Texas als zoon van Griekse immigranten. Hij werd rijk in de olieindustrie en was een pionier op het gebied van schaliegas. Dat wordt gewonnen door water met chemicaliën in steenlagen te spuiten. In Amerika wordt inmiddels veel schaliegas gewonnen... In Nederland wordt nog gediscussieerd over de voor- en nadelen daarvan. Mitchell verkocht zijn bedrijf in 2002 voor 3,1 miljard dollar. Hij heeft in de loop der jaren 400 miljoen dollar aan goede doelen gegeven. George P. Mitchell was 94 jaar. De zwarte Italiaanse minister Kienge is bekogeld met bananen. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan de stad Cervia aan de Italiaanse oostkust. Het is niet duidelijk wie de bananen gooide. Cecil Kienge komt oorspronkelijk uit Congo... Ze werd in mei geïnstalleerd als minister van Integratie. Ze is de eerste zwarte minister in Italië. Kienge kwam begin deze maand al in het nieuws... toen een parlementariër racistische opmerkingen over haar had gemaakt. Hij vergeleek haar met een orang-outan. Ondanks zware politieke druk weigerde hij op te stappen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 19 graden. Overdag is het weer broeierig warm. Het wordt 26 tot 29 graden. In de loop van de dag kan het gaan onweren, mogelijk met hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Woord Met Nora Romanesco Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. Met in dit uur een bijdrage van RKK. Op 29 juli, dat is aanstaande maandag viert Joke Hermsen haar 52e verjaardag. De schrijfster en filosoof studeerde literatuur en filosofie... in Amsterdam en in Parijs. In 1998 debuteerde zij met de roman Het Dameoffer. Haar meest recente werk is Blindgangers, dat in 2012 verscheen. In het programma Andersdenkenden interviewt Gerard Klaassen... bekende Nederlanders met aandacht voor iemands jeugd... iemands opvoeding, ontwikkeling, ambities en jawel ook iemand levensbeschouwing. Vannacht dus de aflevering met Joke Hermsen, eerder uitgezonden in 2010. Gerard Klaassen introduceert zijn gast. Joke Hermsen, schrijfster, filosoof, essayiste... winnares van de Jan Handel Essay-prijs voor Heimwee naar de Mens... en voor De Liefde dus, genomineerd voor de longlist van de Libris Literatuurprijs. Goedenavond. Hierachter zeg ik live hier in de studio in Hilversum... dan wil ik altijd zeggen in de kop... levensbeschouwing. Moet ik gaan zeggen wat dat is? Nee, wat je, of, je, of je die in huis hebt. En zo ja, welke. <laughs> nou, het is eigenlijk wel aardig. Het woord levensbeschouwing is ook een ander woord voor filosofie. Hè? Je kunt op de middelbare school levensbeschouwing krijgen... als vak of filosofie. En um, er lijkt dus, uh, spraak zijn van bijna synoniemen tussen die twee begrippen. Dat is natuurlijk niet helemaal zo, maar toch zou ik denk ik zeggen dat mijn levensbeschouwing filosofisch van aard is. Ja, dat is prachtig en mooi. En daar gaan we het dit uur natuurlijk over hebben. Maar ik bedoel eigenlijk jouw denominator levensbeschouwing, zo mogelijk van vroeger. Je kijkt mij gulzig aan alsof je hier van alles over te vertellen hebt. Nou nee, maar je bedoelt waarschijnlijk de levensbeschouwing die ik uh, als baby... Uh, of je van een kerk uh, bent geweest. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, over het hoofd gedruppeld heb gekregen. <laughs> inderdaad, inderdaad. Ik ben Nederlands hervormd, gedoopt. En moet je het dus teleurstellen, Gerard? Ik ben niet van katholieke huizen zoals jij uh, vermoedde. Hoewel uh, wel een hele een grote familietak in het zuiden van Nederland zich bevindt... die wel van katholieke huizen is. Ja. Ik, uh, mijn ouders en grootouders zijn allemaal Nederlands hervormd. Ja, en, en heeft dat jou ook uh, gevormd op enige wijze? Dat of denk hervormd? Ik dat denk, dat denk ja. ik wel. Ik bedoel, daar hoorden natuurlijk uh, de kinderkerk bij. Daar hoorden ook de kerstnachtdiensten bij. Daar hoorden dan ook nog een aantal uh, extra kerkbezoeken per jaar... Bij veel meer was het ook niet. Hoewel mijn opa ouderling was, hier in de kerk in Hilversum. En. Uh, dus mijn, vooral mijn moeders familie, familie, nieuwe huis, uh, zeker kerkelijk was. Ja. Uh, mijn vaders familie, ook uit Hilversum komende, ja. uh, was dat iets minder sterk. En. Ik geloof dat wij heel vrijzinnig zijn opgevoed. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je... Uh, volstrekt onreligieus bent opgevoed. Nee. Uh, vrijzinnig. De hervormde kerk is altijd een hotelkerk genoemd... waar vele vakjes in waren. Mm -hmm. Van de gereformeerde bond tot de Nederlandse protestantenbond. Jullie zaten aan de wat, uh, wat ik zeg, uh, vrijzinnige flank. Ja. Maar de vraag, Joke, ja. is, is er iets van gebleven? Nou ja... Ik heb, misschien, ik, ben, ik heb die kerk verlaten. Niet bewust eerst, maar meer omdat dat, uh, de ontkerkelijking ook zeg maar, uh, in mijn omgeving optrad. Um, later ben ik, ben ik misschien bewuster losgemaakt van kerkelijke doctrines of dogma's. Maar ik geloof wel dat elk, veel kunstenaars, veel schrijvers... iets als een religieuze natuur hebben, maar dan niet in kerkelijke zin. Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, het woord religie betekent, het komt van religaren. Ja, zeker. Het betekent verbinden. verbinden. Ja. En die verbinding is misschien wel, die verbinding tot stand brengen. He, to connect, ja. zoals Virginia Woolf ja. haar levensmotto omschrijft is iets wat veel kunstenaars en schrijvers denk ik wel herkennen. Ja. En waartussen je nou precies die verbinding legt, dat is dan weer vraag twee. Ja. Maar het, er is toch sprake van een verlangen om een verbinding ja. tot stand te brengen. Met de permissie, uh, Joker Hermsen, uh, als ik jou zo beluister, en zeker als ik jouw jou woordstijl, jouw wijze van spreken zo beluister, ja. dan zou jij net zo goed een dominee kunnen zijn of een predikant. Ik weet niet of ik dat nu als een compliment. Het is heel normaal. Het woord complimenten, eerlijk gezegd, <laughs> helemaal niet om me achteraf gaat. Nou ja, um, het, het, bedoel, als het, als het wat, wat, wat, wat, wat, hoe zal ik het zeggen, um, preekziek klinkt... dat is niet de bedoeling, hoor. Maar het is misschien wat ik met enige zorgvuldigheid... mijn woorden ja. probeer te kiezen. Zeker. En... Um, Ondanks die zorgvuldigheid klinkt er waarschijnlijk toch ook altijd... iets als een bevlogenheid in door. En dat heeft jou misschien dan op die preekstoel gebracht. Maar ik, ik ben toch niet zo moraliserend. De ja, de cancel. Ik ben niet zo moraliserend vanuit. Nee, nee, nee. Even voor... Uh... Ook de luisteraars, wij praten met elkaar, en, en ik vooral met jou... omdat jij een grote rol gaat spelen komende maand... in de maand van de, van, de, van de spiritualiteit. En daartoe heb je ook een essay geschreven... waarvan nu al helder is dat daar een tweede druk van komt. Windstilte van de ziel. Het is lang niet jouw eerste schrijfsel, want je hebt al heel wat geschreven. Maar juist over dat essay en over het begrip tijd... en over het begrip ziel gaan wij zo direct uit. Uit uh, want je, je zit hier eigenlijk ook, joken, ik mag het zo formuleren, met een boodschap. <laughs> Als jij het wil, Gerard. <laughs> nee, maar dat is toch zo. Hè? Ik wil, uh, nou ja. Je hebt echt iets te vertellen zo ja, direct. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik probeer wel een, uh, zeker, laat ik het zo zeggen, ik probeer toch een vorm van maatschappijkritiek te verbinden aan iets als een filosofische visie, hoe het beter ja. en anders zou kunnen. Ja. Uh, nog eventjes terug naar die levensbeschouwing, want mm -hmm. daar ben je nog niet helemaal van mee af. Uh, je bent er dus eigenlijk niet zozeer, je, je hebt niet de deur van de kerk dichtgeslagen... je bent er langzaam naar achteren gegaan, weggeschoven en zo. Uh, vind je dit erg eigenlijk? Of uh, zeg je, Rosanna, uh, ik hoef niet meer... Uh, de, de, de, geen diensten meer op zondagochtend en zondagmiddag, dat is waar eenmaal? Nou ja, het is dubbel. Aan de ene kant ben ik zeer blij dat ik me van die uh, ketenen bevrijd heb, omdat ik vind dat uh, uh, de manier waarop de christelijke kerk zich heeft ontwikkeld de afgelopen ja, drie, vier eeuwen niet iets is wat nou een thuis biedt voor mij persoonlijk. Ik vind het te dogmatisch. Ik vind het ook dat uh, bepaalde zaken uh, in de ban zijn gedaan. Ja, maar je was toch al ja. vrij zinnig. Dus je had weinig ja, met dogmaten. Jawel, toch wel, toch wel, toch wel. Um, het is ook een verlangen wat ik als kind al heb om zelf te denken. Een soort zelfdenkzaamheid. Een, een, een kritisch denken ook wat toch moeilijk in groepsverband gaat. Welke groep het dan ook is, hè zoom iets van een beetje een die zijn eigen weg probeert te vinden. En wat dacht je dan van al die gelovigen, reformatorische christenen of katholieken... <laughs> uh, waarvan er een nu tegenover jou zit... die dat, die combinatie juist wel proberen te maken... En, en die daar niet zo heel veel moeite mee hebben? Ja, maar ik wel, ik wel. Het is uh, Ja. Ik vond misschien ook het monologische karakter van de kerkdienst... zeg maar uh, iets wat je, waar je als kind gewoon... Ja, voor bewondering of wat dan ook tegenaan kijkt. Maar wat na verloop van tijd toch wel een zeer eenzijdig verhaal begint te worden. Dus ik heb meer die dialogische kant eh, van de filosofie opgezocht. Ja. Uh, dat wou je dus zeggen, uh, wat is er voor in de plaats gekomen? Dubbele punt, het, is, het heet filosofie. Het heet filosofie, ja. ja. <laughs> en daar ben je aanmerkelijk meer gelukkiger mee dan met religie. Maar is, is filosofie ook verbinden? Ja, Zeker, voor mij wel, ja. Uh, maar het is meer dan dat. Hè. Filosofie is niet alleen maar verbinden. Filosofie is ten eerste vragen stellen. Vragen opwerpen. Niet zozeer met antwoorden komen, of met definities komen... of ja. met partijprogramma's komen. Filosofie is vooral het bevragen van de status quo. Ja. Overigens... Um... Jij trekt het land door. Dat doe je al jaren met uh, mm -hmm. lezingen en spreekbeurten. Je ja. bent een van de meest gevraagde spreeksters in het land. Nou, dat weet ik niet, maar... Nou, ik wel. Ja, ja. <laughs> Volg het een beetje. Je uh, bent net weer terug, bijvoorbeeld, uh, uit Schiedam vandaag. Ja. Ja, en daar stond ik in een, een oud-katholieke kerk, Gerard. Ik wou het je vragen. Ik twijfel deugd. <laughs> ja, het was, niet een, het was wel een seculiere ja. samenkomst. Dus je uh, komt daar ook niet echt vanaf, hè? Nee, nee, nee, nee. Dominees zijn dol op mij, kan ik je vertellen. Ja, nee, het is waar dat uh, uh, veel lezingen op filosoof-literair gebied tegenwoordig gegeven worden. Vind ik ook een ontzettend goede ontwikkeling in prachtige oude kerkjes uh, en ja. kerken uh, ja. door het hele land. En ik kom daar heel graag. En ik vind dat ook ook een hele mooie om eens wat langer bij bepaalde vragen stil te staan. En wat staan. heb je daar gedaan in Schiedam? Schiedam wat ging het ik over? Een, ja, wat denk je? Een lezing gehouden <laughs> over, over de tijd. En over het essay wat ik dus hier uh, onder embargo al uh, heb meegenomen. Ja, en zegt. net uh, een verschenen is. Een mooie is Vans, uh, Vans met... uh, bergtopje op, zie ik. Hè? Ja, een plaatje ja. van VSL op de voorkant. Dus windstilte van de ziel. Ja, die, uh, dat was Schiedam. En, maar je bent ook net terug eigenlijk uit, de Lauw, uit het Lauwersmeer. Ja. En dat is uh, een heel andere kost. Daar heb ik voor de Vrijzinnige een experiment ondergaan, voor de VPRO. Die vieren de avonden, het programma viert 15-jarig bestaan. En hebben echt het experiment wat Godfried Bomas en Jan Wolkers... uit jaren geleden op de Rottemerplaats hebben gedaan. Begin jaren zeventig. Precies, veertig ja. jaar geleden alweer. Ja, uh, herhaald als het ware... door ons dan niet in een tentje op de Rottemberg Plaats uh, uh, neer te zetten... maar op een drijvend, ja, uiteraard drijvend, maar ook varend woonbootje... midden in het Lauwersmeer gelegen aan een piepklein eilandje. Sender geheten en daar zitten we dan een week lang... Zonder gezelschap, zonder radio, zonder televisie, uh, zonder, zonder internet, internet hè? Ja. zonder telefoon. Ja. Kortom, alleen met onszelf. Je hebt daar gisteren in de Volkskrant uh, een soort dagboek ja. van uh, precies 1700 woorden... <laughs> uh, over uh, uh, klaargestoomd. Uh, viel het mee? Het viel mee en het viel tegen. Vertel, vertel. Ja, het is zo dat uh, wat meeviel was dat de rust en ontspanning nog eigenlijk intenser en weldadiger waren... dan ik van tevoren had kunnen verzinnen of had, had verwacht. Maar wat ik ook tegen vond vallen... waren de hele zwarte, duistere, lange nachten. Hoezo kwamen er mensen langs? Nou, ja, er is, er er ja, ja, er is één keer een, een, een, een meneer uh, uh, aan mijn woon, voor mijn woonboot gaan liggen... terwijl het al donker was en naar binnen gaan gluren. En vanaf dat moment sliep ik toch niet meer... Helemaal zo lekker. Ik ja. ja. Verder was het waarschijnlijk alleen maar nieuwsgierigheid. Maar het is het idee, hè? Dat je daar dus dat ligt. Het Klauwersmeerse Bart. Met een lange <laughs> ja. buit. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar je was blij dat je weer naar huis komt. Ja, het is heel... Kijk, ik... ik, ik, ik... Je kunt, je, die stilte en die rust, die heb je nodig. Maar ik was geloof ik liever uh, een week lang opgesloten in een klooster. Dan heb je in ieder geval niet al die zorgen, vooral als vrouw... om je veiligheid, om hoe dat dan moet als er iets gebeurt. Je ben je minder met die secundaire leefomstandigheden ja, bezig. Daar hebben wij jaren bij de KRO, RKK, een programma voor gehad. Ik, uh, je hebt het me verteld. Ja. Ja. Nou, Ze mogen mij uitnodigen. Joke, um, ik zit eigenlijk... Uh... Als ik dat zo vrijmoedig mag zeggen, tegenover een geleerde. Wow. Je bent uh, filosoof. Je bent uh, ook gepromoveerd zelfs in 1993. Mm -hmm. uh, op een postschrift op uh, uh, Lou-André Salomé, schilderes, Belle van Zuilen. En de schrijfster, de, ik dacht, Oost-Duitse dichteres Inge Oostenrijkse, Oostenrijks. Oostenrijks, ja. ja. Um, maar je bent ook. Um, Schrijfster. Hm. En je hebt inmiddels ook een aantal uh, romans gepubliceerd. Hè? dame over, 2000, de profielschets. Uh, hij naar de mens en je bent ook een aantal keren al bekroond. Wat, uh, de liefde wat... dus, ja. Hij werd de mens, was een extra ja. idee. ook. Ja. Uh, het is dus een soort van uh, combinatie ja. die jij in je ja. leven ik heb, ik heb zowel literatuur als filosofie gestudeerd. <laughs> en daarna ben ik ook uh, in beide genres uh, losgegaan, als het ware. En schrijf wissel eigenlijk het schrijven van romans af met het schrijven van essays. En waarom doe je dat? Ja, dat past bij mij. Ik, ik, um, ik, ben in, ik heb in Parijs gestudeerd. En in Parijs is het heel gewoon. Dat schrijven is ook essays schrijven. Dat schrijven zich ook het is met het maatschappelijke debat bemoeien. Um, die, zijn, die worden allemaal wat horizontaler, noem ik het altijd, um, opgeleid dan wij hier in Nederland, waar we toch ons veel meer specialiseren... binnen één discipline. Ja. En ik vind die interdisciplinariteit heel interessant. Ja. Uh, dat is mijn, mijn, mijn opleiding geweest. En ik vind het ook heel fijn om af en toe um, een roman te kunnen maken... waarin dan helemaal de verbeelding aan ja. het woord is. En ik niet zozeer een betoog hoef te um, verdedigen. Ik ken uh, schrijvers en schrijvers die nacht ten wakker liggen als hun roman uh, dan eenmaal weer gepubliceerd is en zo... omdat zij uitermate benauwd zijn voor de recensies. Ja, ik ken dat gevoel wel, zeker toen ik begon als, uh, als, als, als schrijver. En dat, het, dat en dat is 1998? Dat is 1998, even een dameoffer. Ja. Maar het uh, bijzonder uh, aangename, kan ik je vertellen... van uh, het succes van de laatste twee boeken... is dat je je ook steeds vrijer... ...opstelt ten aanzien van de pers. En dat is bijna nog meer waard... ...dan het aantal exemplaren wat je verkoopt. Ik, het heeft mij echt een nieuwe vrijheid uh, geschonken... ...en ik hoop dat die zich ook uh, nou ja, zal uitdrukken in het nieuwe werk. Je hebt de ketenen losgeworpen. Nou ja, zo, zo gaat het. hè? Ja. Ja. Ja. En hoe deed ja. je dat? Ja, door, door door te schrijven. Ja. En, en, en de laatste twee boeken, dus de laatste roman over Belle van Zuilen... Ja. De Liefde dus, en de laatste essaybundel Stil de Tijd... Uh, zijn door een groot publiek uh, ja. uh, uh, gelezen. Maar het is ook Sisyphus' arbeid, hè? Ja, dat blijft het. Ja. Dus je legt jezelf van alles op. Ja. En je hebt ook een gezin en een man en zo. Ja. En dan moet het toch gebeuren. ja. En daarvoor ga ik uh, meerdere keren per jaar naar het uh, platteland. Nou, als ik zo de nieuwsberichten van uh, en, uh, afgelopen, uh, horen, ja. de afgelopen uur hoor... de Thalys naar Parijs, die uh, gaat uh, morgen al niet meer. En, nee, had je plannen in die richting? Ja, zeker. Oh. Ik hoop toch uh, volgende week te nemen. Dus als de Fran Frankrijk nog lang doorstaakt... ben ik bang dat ik mijn, uh, mijn uh, onderduikadres uh, in de Bourgogne misloop. Maar misschien dat er nog wel een andere manier te verzinnen ja. valt om te komen. Joke, um, jij, jij schrijft over de tijd en de vraag of uh, de tijd ons op de hielen zit... of wij de tijd op de hielen zitten. Mm -hmm. um, en dat kan je allemaal in één groot totaalwoord, totaalzin eigenlijk, uh, omvatten. Hè? En die laat... Ik heb geen tijd. Ja. Dat is wat je hoort hè, om je heen. Dat is wat men aan de telefoon beantwoordt als je in de trein zit. Dan hoor je dat iedereen aarzelend zodra het over iets begint. zo van: Ik heb eigenlijk geen tijd. Ik denk niet dat ik daar tijd voor heb. Ik heb geen tijd. Is... Ja. We worden achtervolgd door de gedachte dat we geen tijd hebben. Nou ja, en een van de stellingen in mijn boek is dat we daarmee voortdurend vergeten... dat we niet alleen tijd hebben of meestal denken niet te hebben, maar dat we ook tijd zijn. Ja. He, en voor dat tweeledige aspect... Dat is Henri Bergson. He? Dat is onder andere en, Bergson, maar het uh, zijn ook de oude Grieken. Uh, Nobelprijswinnaar, en Franse filosoof. Uh, Ja, Die centraal staat in mijn boek yeah. en die heeft het benadrukt en terecht... waarmee hij een hele oude Griekse gedachte weer herneemt. He? Dat we dus als het ware een soort dubbele tijdervaring hebben. Je bedoelt dat ik te zeggen, het staat ook in je essay... wij zijn vergeten dat we niet alleen tijd hebben... Mm -hmm. of meestal menen die tijd juist niet te hebben, uh -huh. maar dat we ook tijd zijn. Hè? Precies, ja. En dat vergeten, dat verduistert de verhouding van de mens tot zichzelf... en wellicht ook tot zijn ziel. Ja, dat zijn nou zin die komt uit de laatste Nou komen wij echt in de stukken, de dan, ja. <laughs> <laughs> Nou Ja, goed, de stelling is dat uh, van, van Bergson, die nog in stilte tijd centraal stelt... Staat, ja. is dat die innerlijke tijdervaring, dat tijd zijn... ook iets met ons allerindividueelste zelf te maken heeft. He, onze meest um, particuliere biografie, als het ware. En hoewel we die ons niet volledig bewust zijn... Uh, nemen we die wel ons hele leven, dragen we die onderhuid met ons mee. En juist door af en toe uit de redrace van die kloktijd te stappen... door een pas op de plaats te maken... door rust te nemen en te ontspannen... en met, met iets actiefs of doelgerichts bezig te zijn... kun je die ervaring van die innerlijke tijd weer krijgen. Wacht even, nu kom je op een begrip wat uitleg vergt, mm -hmm. Want um, jij hebt twee soorten tijden onderzocht zou je kunnen zeggen, op is mm -hmm. beschreven. En dat is de kloktijd. Eh, de kloktijd eigenlijk, de tijd die wij in onze agenda hebben... en die als wij naar de klok hier in deze studio kijken... hoe laat het is en hoe lang dit programma tot twaalf uur... hoeveel minuten we nog hebben. Mm -hmm. eh, en de innerlijke tijd. En mm -hmm. dat is een tijd die zich eh, eigenlijk in je persoonlijkheid vervat zit. Juist. Ja, ook dat is weer een oud-Grieks idee. Ja, Want ook de tijd ook. had de, volgens de oude Grieken twee gezichten. Aan de ene kant kronos, dat is die kloktijd. Ja. Daar is ons woord chronologie ook van afgeleid. En dat is de meetbare tijd. De tijd die we kunnen meten, waardoor we ook afspraken kunnen maken... kalenders kunnen maken, waardoor we dus kortom de wereld kunnen structureren. Een ja. samenleving kunnen inrichten. Heel praktisch, heel handig, maar toch een abstracte universele tijd. Ja. En aan de andere kant zit dan een heel ander tijdsbegrip. Dat heet de kairos in ja. het Oud-Grieks. En dat is eigenlijk een onderbreking van die kronos. Een soort transgressie van die kloktijd. Maar het wordt ook als een soort innerlijke tijd gezien. En wat ook interessant is aan die kairos, omdat het in mijn boek vaak ook... de tijd wordt van de creativiteit en van de moraliteit. En van het goede. En het schone is dat die Kairos in het oude Griekse denken ook de tijd was... waarop de goden de loop der gebeurtenissen een wending konden ja. geven. Dus er verandert dan ja. iets. Er wordt iets nieuws geschapen, als het ja, ware. Nou, nou, nou spreek jij net over het feit dat jij regelmatig naar Frankrijk gaat. Hè? Mm -hmm. Jullie hebben daar, dacht ik, een, een huisje en zo. Sinds kort, uh, ja. Ik begrijp ook dat jij het essay uh, windstilte van de ziel... Mm -hmm. ook in feite geschreven hebt uh, uh, aan een... Voor een raam met uitzicht op een berg ja. uh, en, en een boom. En ik begrijp eigenlijk, <laughs> dus dat, dat daar de innerlijke tijd bij jou uh, heeft kunnen prevaleren. Nou ja, zo, zo werkt het als het ware. Het is zo dat als, als wij van afspraak naar afspraak hollen, of van deadline naar deadline in ons geval, dan meestal of van uh, ja, werk, afspraak naar werk, afspraak en al die. Um, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, activiteit... die we gepland hebben aan het uitvoeren zijn. Kortom, van hot naar herjakkeren. Want daar komt het toch in de meeste gevallen wel op neer. Hè? Tussen werk en zorg en de winkel. En... Dan komen we heel weinig aan die innerlijke tijdervaring... oftewel dat tijd-zijn toe. Ja. Daartoe is rust noodzakelijk, schreef Bergson al. Maar schreven ook de oude Grieken al daarvoor hebben we... Uh, een pas op de plaats nodig. En moeten we ons even van die opgejaagde kloktijd bevrijden. Maar met jou goed van mag ik het in huistuin en keukentaal uh, vertalen... is die innerlijke mm -hmm. tijd waar mensen mogelijk niet eens aan het pas komen... maar wat ze wellicht wel willen proberen te omvatten... in termen als mijmeren... Overgeven aan dagdromen, mm -hmm. uh, gewoon uh, ontledigen? Nou ja, het, uh, dat, dat, dat zijn zeg maar uh, tijdbestedingen, uh, die je nu net noemt, waar je absoluut meer uh, ontvankelijk wordt voor die innerlijke tijd. Ja. Uh, dus mijmeren, dagdromen, luieren, maar ook uh, mediteren of wandelen. Of ja, hoe men zich dan ook ontspannen voelt. Je bedoelt wandelen om het wandelen. Ja, wandelen om het wandelen, niet om zoveel kilometers uh, nee, nee. af dat te leggen. Dat doe jij in Amsterdam, hè? Als jij gaat soms naar uh, een winkel uh, dan pak je niet de fiets. Want de fiets is transport. Ja, ja dat, zo, zo ervaar ik dat, ja. En, uh, maar met met gaat, de fiets ga je ja. van A naar B, maar Dat meestal. gaat bijna tamelijk ver, hè? Want bijvoorbeeld uh, koken, hè? Jij, jij gaat geen, uh, geschilde, geen uh, ja, geschilde aardappeltjes kopen, hè? Nou, soms maar wel, Maar vooral, uh, <laughs> vooral, vooral uh, niet-geschilde aardappeltjes want dat, dat, dat, dat geeft dat heeft in nou, termen van ja, peter een andere dimensie. Vers geschilde aardappeltjes zijn ook gewoon veel lekkerder. Nou, volgens mij ik het huis daar ja. veel lekkerder naar. Ja, maar het is, het zijn ook, het is ook lekkerder. Want uh, ja, het speertjes ik weet niet waarom. Er zal een bioloog wel een verklaring voor hebben. Maar het is ook prettig om de tijd te nemen om voedsel te bereiden. En natuurlijk hebben we daar niet altijd de tijd voor. Maar het is wel goed om dat af en toe in te bouwen. Ja. En lopen, dat is natuurlijk al heel lang, wordt het door filosofen gezegd... verzet je gedachten. Ja. Hè? Of lucht je ziel, schrijf ik zelfs. Nou, lopen is iets waardoor je... Juist naartoe, want ja wij spreken nu over de tijd, maar jouw essay... Uh, wat dus een voornamelijke rol gaat spelen... in de komende maand voor de spiritualiteit... heet de windstilte van de ziel. Ja. Dus er zit een andere component aan vast. We spreken over de verhouding tussen... Tijd en ziel. Hoe zit het dan mm -hmm. met die ziel? <laughs> nou ja, Nu is tijd natuurlijk al een heel erg ingewikkeld uh, fenomeen. En ziel is het mogelijk uh, nog ingewikkelder. En allebei tezamen is een hele worsteling geweest, dat kun je wel geloven. Maar ik kwam daarop omdat ik tijdens mijn lezingen... vaker vragen uit het publiek kreeg of die innerlijke tijd... van dat dieper gelegen zelf van Bergson niet ook iets met ons oeroude notie van de ziel te maken ja. heeft. En die ziel is door de eeuwen heen en ook door de culturen heen ook als een fenomeen gedacht dat niet het patroon van een kloktijd volgt, nee. maar of de, het hele verleden en de hele toekomst omvat, als het ware uit die lineaire tijd springt, als het ware, of een heel tijdloos karakter heeft, of een eeuwig en onvergankelijk karakter heeft. Maar in ieder geval wordt die ziel ook door een hele andere tijddynamiek dynamiek... Hè, uh, gekleurd dan, um, dan, dan bijvoorbeeld uh, uh, ons bewuste uh, ik. Ja. Hè, wat wel binnen die kloktijd opereert. Dus ik dacht, nou misschien is het aardig... om die innerlijke tijd en die ziel iets met elkaar te vergelijken... en eens te kijken um, of we een tipje van de sluier voor dit mysterieuze fenomeen kunnen oplichten. En dat is gelukt? Toch wel, ja. Vertel, vertel. Ik moet zeggen dat ik met enige schroom uh, begon aan dit uh, essay. Omdat de ziel natuurlijk iets is waar de taal geen woorden voor kan vinden. Ze is onuitdrukbaar, schreef Aristoteles al. En dat is ook gebleven, kan ik je vertellen. Maar je kunt wel uh, bepaalde ervaringen beschrijven die bezielend zijn. Hè? Hoe onuitdrukbaar die ziel zelf ook is... in onze taal gebruiken we het woord ziel, bezield... Of juist zielloos, ja, tegenovergesteld. Ja, ja, ja, ja. En dan weten we heel goed wat we bedoelen. Hè? Als we iets een zielloze voorstelling noemen... of juist een bezielde ja. uitvoering. Ja. En omdat we dat dus wel degelijk ervaren... ook al kunnen we die ziel niet meten of benoemen... vond ik het eh, interessant om een aantal experimenten... eigenlijk tijdens mijn verblijf die hele zomer daar in Frankrijk uit te halen. En dan te zien of ik die bezielde ervaring wat dichter naar me toe komt trekken. Geef een voorbeeld. Um, bijvoorbeeld het stuk dat we gelopen hebben vanuit VZLE over de pelgrimsroute. Daar begint dus een van de uh, aanlooproutes zeg maar naar um, Santiago, uh, Santiago. En wij hebben een dag of drie, vier achter elkaar gelopen. Um, met eigenlijk weinig ander doel voor ogen, Hoefde ook de eindbestemming helemaal niet te halen. Maar alleen nou, kijk hoe ver we komen. En proberen om helemaal in het ritme van dat lopen terecht te komen. En ik moet je zeggen dat dat uh, een heel ja, aangename, louterende ervaring is geweest... Seladas, cardos y ortigas. A la huella, a la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, siga andando. Florecita del campo, clavel del aire. Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? Donde naces, florcita, que estás creciendo. Palomita asustada, que yo sin sueño. A la huella, a la huella, José y María. Con un Dios escondido, nadie es sabía. I'm una tapera para a niño. a la huella, a la huella, of a little bit of de little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little a little Yo, un ranchito de quincho, solo bien para dos alientos amigos, la luna clara, a la huella. La... Op nummer. Dit, oh, <laughs> Mercedes stemmen. Sosa, la peregrination. In elkaar, als Andersdenkenden met als gast Joke Hermzen. Ik denk dus dat die ziel vooral zich in de muziek ja. toch ja. Uh, het, het sterkst kan uiten. Ja, en ons he? ook dankzij de muziek het diepst kan raken. Ik denk dat het ook komt omdat we voor de muziek geen, niet zoveel taal nodig hebben, geen andere taal. Ja. We kunnen het direct ervaren. Ja. Dus die ziel die kan dan gewoon de vleugels uitslaan en... Uh... Ja, ons, ons inspireren. Ja. En dat doe jij uh, regelmatig. Hè? Muziek opzetten, als je bij wijze van spreken... Ja. vijf uur op een laptop of op een pc hebt gezeten. Ja. Dan, uh, dan, dan, dan, dan vijf, langer dan vijf uur is, is niet te doen. Voor mij niet, nee. Dan is het mooi, dan is het mooi geweest. Dan, dan, je kunt nog wel langer blijven zitten, maar het heeft eigenlijk niet zoveel zin. Ja. En je kunt vijf uur lang geconcentreerd, ingespannen... achter elkaar aan het werk zijn... En dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Maar dat gaat denk ik bijna voor iedereen hoor. En de overige uren worden een beetje met ja, praktische klusjes uh, doorgebracht. Want je bent, uh, als ik dat zo mag formuleren, tamelijk rigide als het gaat om. Uh... Tijdmanagement in jouw geval. Nou. Jij wil bijvoorbeeld. Als jij iets schrijft, dan gaat de telefoon uit. En die PC, daar wil jij bijvoorbeeld geen mailtjes meer op hebben. Want je hebt liever nog een aparte PC voor de mailtjes. Omdat als je dat op je eigen PC krijgt, dan ben je reddeloos verloren. Ja, ik ben een van die mensen die altijd wel dacht dat ze aardig kon multitasken. Want als moeder, schrijfster, filosoof, docent. Vriendin, dochter, nou, enzovoort, enzovoort. Ja, je hebt toch al wat taken zo in je leven, moet je het een en ander multitasken. Maar uh, uit onderzoek komt steeds meer naar voren dat het multitasken uiteindelijk maar een hele lage effectiviteit heeft, heel laag rendement heeft. En dat is wel te begrijpen, daar ben ik zelf ook al enige tijd geleden achter gekomen, omdat je concentratie op datgene wat je aan het maken bent, en het maakt niet zoveel uit wat dat nu is, voortdurend onderbroken wordt. Ja. En je denkt, ik kan nog wel even dat telefoontje. Dit, ik kan nog wel even uh, sms'jes, zus. Ik kan nog wel even die mail beantwoorden, ik kan nog wel even. Maar ondertussen wordt voortdurend je aandacht. Hè, die je voor dat jaarverslag wat je moet maken, die tekst die je moet schrijven, of wat je dan ook aan het doen bent, wat je aandacht behoeft. Doorbroken en moet je daarna weer opnieuw de draad oppakken. Ja. En aan het einde van de dag ja. is de multitasker... minder uh, ja. creatief en effectief geweest... dan degene die gemonotaskt heeft. Ja. En het grappige is nog, dat vond ik wel zo'n ja. pikant detail... of pikant, maar toch wel... Uh, is dat de mensen die ervan overtuigd zijn... dat zij daar helemaal geen last van hebben... en heel goed kunnen multitasken... het allerslecht scoorde op de tests. Oh ja. uh, dat doet mij denken aan, aan iets anders wat ik in jouw boekje gelezen heb... Seppen. Uh, Seppen, ja. daar word je waanzinnig moe van. Ja. Dat moet je niet doen. Het nou ja, probleem is natuurlijk hè, dat wij uh, niet alleen door de, zeg maar, de uh, economie... voortdurend worden opgedreven door, hè, tot sneller handelen... sneller kopen, meer consumeren. Uh, uh, dat is een enorme tijdversnelling die op de productie heeft plaatsgevonden. Je koopt een mobieltje en een paar dagen later is er weer een verouderd model. Maar... He, dus we moeten ook steeds meer presteren op de werkvloer... Um, dat als we thuis komen, dat we dan denken dat we een vrije tijd hebben. De duur duurbevochte vrije tijd. En dat we dan niets doen op de bank aan het zeppen zijn... of aan het surfen op internet. Maar ondertussen werken onze hersenen keihard door. He, het komt uit neurologisch onderzoek steeds meer naar voren... dat als wij denken niets te doen... Onze hersenen, al die verschillende beelden, vooral met zappen, hè, heb je het, moeten decoderen. Want alles moet aan hè, als je thuis komt. Hè? Nou ja, het apparaat moet het aan. Apparaat we moet krijgen aan. allemaal beelden ja. Tot, ja. Hè, tot, tot ons brein, als brein gezond, die vertaald moeten worden. En als je nu heel rustig naar één film kijkt, is er niet zoveel aan de hand. Dat, dat kan ontspannend zijn. Ja. Maar juist dat zappen van kanaal naar kanaal naar kanaal... Daarom is iedereen ook zo moe na twee uur zappen. Kijk maar naar je kinderen... Ja, als die een paar uur achter internet allerlei spelletjes hebben gedaan... en gesurfd hebben, die zijn... Back-off. Back-off, <lacht> maar ook lichtelijk geïrriteerd. Ja. een beetje Opgewonden, zaggerijnig, eh, willen ja. het ook niet meer ophouden. Het heeft ook iets verslavends Terwijl als ze twee uur een boek gelezen hebben... dan zie je daar een heel ander kind zitten. Veel evenwichtiger, ja. rustiger, ja. ontspannender. Nu, nu formulier je het eigenlijk nog op de wat persoonlijke, individuele basis. Maar... Mm -hmm. eh, Jij gaat met uh, jouw pleidooi eigenlijk veel verder. Hè? Mm -hmm. In feite heeft uh, jouw visie op de tijd... als ik dat zo mag formuleren... een politiek-maatschappelijke strekking. Hè? In het mm -hmm. vroegere uh, essay wat je geschreven hebt, de Stil de Tijd... spreek jij over uh, het dubbele gezicht van de tijd... Hè? de vervreemding van de mens ten opzichte van zichzelf... maar ook dat ver doorgevoerde, doorgevoerde consumantisme, een, een materialisme. Mm. Je spreekt over de vereconomisering van de mens... Egocentrisme. Ik, ik kijk maar me aan met de zin. Ja. Heb ik dit allemaal geschreven? Nee, hoor, nee nee, nee, ik weet het wel. Onverschilligheid. Ja. En zoals je ja. dat zo mooi formuleert. Ja. Ja. Ja. Ideologische lethargie. Ja, nou ja, kijk, het is niet zo dat ik een cultuurpessimist ben. Maar ik ben wel bezorgd om een aantal zaken. Uh, Bergson waarschuwde al zo'n jaren ja jaar of zeventig geleden, net als trouwens Charlie Chaplin, die daarom niet voor niets op mijn boek prijkt, dat als de mens zich volledig door het gareel van die kloktijd en die economische tijd laat bepalen, hij van zichzelf en zijn eigen ziel vervreemd zal raken. Nu is nu juist de grap ja. dat wat de mens typeert, die dat dubbele bewustzijn is. He, dus dat tijd hebben en tijd zijn, oftewel, in de woorden van Bergson dan, het verschil tussen een handelend ik en een onbewust zelf. Dat verschil dreigt zoek te raken... als we te veel aan die leiband... van die economische tijd lopen... en te weinig ontspannen... en te weinig rust nemen. En dan dreigt ja. dus die vervreemding van de mens... Ja. kortom, dan dreigt er een soort... verdingerlijking van de mens. Ja, maar ik die, die, die, die, die zei niet als een soort... Um, um, um, medicijn, maar... als we ons leven... Op zijn beloop durven laten. Ja? Dus het is dus ja. een tijdloos gegeven. Hè? Ja, het is prachtig. Quand le Lemois les vive, schrijft hij. hij. heeft dan over het moi profond, het innerlijke zelf, wat ingebed ligt in die innerlijke tijd, als het ware. En als we een passieve ontvankelijkheid, zo'n soort houding innemen, of als ons lichaam, schrijft die niet op activiteit en prestatie gericht is, dan kan die. Innerlijke tijdervaring ja. op gang komen, als het ware. En daar, kijk, en dat is wat het interessante van het boekje Windstilte van de Ziel, wat dan in volgende maand verschijnt. Ik probeer daar die innerlijke tijdervaring aan die ziel te koppelen. Want, Gerard, kijk, als het zo is dat wij hè, door die enorme druk van die tijd, hè, die economische, of laat het maar gewoon kapitalistische tijdregime noemen, hè, er vervreemd zijn geraakt van dat diepe zelf, gevreemd zijn geraakt van dat tijd zijn... en die innerlijke tijd, dan zou het wel eens kunnen betekenen... dat we ook van onze ziel vervreemd terecht ja. te raken. En terechtkomen in een kille, zielloze maatschappij... zonder bezielende visies, zonder bezielende verhalen. En nou ja, dan dreigt er inderdaad een, een mechanisering van de mensheid. Ja, ik denk nu ineens aan uh, het kabinet Rutte. Nou ja... Nu noem je wat. <laughs> je kunt je wel eens afvragen of dit niet het kabinet is... wat we met z'n allen verdienen. Hè, ergens hè? Ja, nou ja, um, in die zin dat het een, um, een, een tamelijke, zieloze uh, vertoning is. Hè. Er is sprake van heel weinig uh, menselijke visie. Vind ik. Er is ook een, een, een voortdurend hameren op louter economische argumenten... alsof die mens alleen nog maar die economische productieeenheid is. Alsof wij alleen nog maar in termen van economisch nut en profijt en winst... over de mens kunnen nadenken. Maar de mens is veel meer dan alleen maar zo'n schat. Maar zou dat niet in andere coalitiesamenstellingen ook zo zijn geweest? Nee, ik vind dat bijvoorbeeld op, het, uh, op allerlei vlakken... of het nu over de zorg om het klimaat gaat... en de noodzaak om minder te consumeren. Minder consumeren betekent ook minder produceren, uiteraard. Hè? Want het is een kwestie van vraag en aanbod. betekent dus eigenlijk ook minder werken... en meer tijd voor andere zaken. Maar ook bij links bijvoorbeeld... Uh, hoor je geluiden over mededogen met anderen. Je kunt verplaatsen in de persoon in iemand anders, hè? empathie ontwikkelen. Al die vragen zijn bij dit kabinet ver te zoeken. I want to have, Lay them with down, stiller than the fields That the fool Beautiful as pictures, no man drew, no man. Drew. Meshlin frames, duties of Gotham and hide her name. Home. Such a year. Carla Bruni, I went to heaven. En Carla Bruni, Joke, die ken jij ook als de echtgenote van de Franse president uh -huh. Sarkozy. Uh -huh. Doet Sarkozy een beetje aan tijdmanagement? <laughs> Hij heeft er zijn personeel voor, denk ik, die dat voor hem vooral doet. Ja. Ja, ja. Jogge, um, jij pleit eigenlijk, als ik je goed begrijp, voor het stilzetten van de klok. Nou... Laat ik het goed uh, proberen te verwoorden. Ik pleit ervoor dat er weer een nieuw evenwicht ontstaat... tussen de kloktijd en zeg maar een persoonlijke tijdervaring. Het gaat mij niet om dat we met z'n allen klokken stilzetten... want het zou één grote chaos worden, Gerard. Dat kunnen we ons helemaal niet veroorloven. Het is ook helemaal niet wenselijk. Ik wil graag met jou hier kunnen afspreken. De wereld moet blijven draaien. Alleen, het lijkt er wel eens op of die wereld op hol geslagen is. Op drift is geraakt. Maar wordt voortgedreven door die klok. Terwijl die klok, hoe dan ook om de schrijver WG Zebal te citeren, ja. van ja. alle uitvindingen... misschien wel de meest kunstmatige is. Dus we hebben die kloktijd om die wereld te, ff, te structureren... die samenleving in te richten, uh, afspraken te kunnen maken. Maar aan de andere kant moeten we voldoende rust inbouwen... om ook die ervaring van tijd te zijn te hebben kunnen wij. hebben. We tijdrebellen nodig? We hebben tijdrebellen nodig, zeker. <laughs> en tijdrebellen vind je op uh, allerlei vlakken. Uh, mijn boek, mijn boek Est Stil de Tijd... dat uh, ja. bespreekt een twaalftal tijdrebellen. Ja. En dat zijn oftewel componisten, ja. zoals Simeon ten Holt... Ja. Ja. die ja. Ja. Uh, bij eigen zeggen, een geheim verbond met de tijd heeft. En wat je hebt dan ook in die kante ostinato... Hè, die uh, ziet, ziet, ziet nou ja, uitdragen als het ware... waarbij je eindeloze herhaling en variatie op een thema in een soort uh, ja, bedwelmend effect op de luisteraar... Uh... Uh, hebben. Maar ook bij schilder als Mark Rotko... die Zeker? altijd naar het kloktijdloos, ja. tragische in de kunst op zoek gaat. Um, ik geloof ook dat de liefde een tijdrebel kan zijn. Want iedereen die verliefd is, die zeg maar zwaar verliefd is... Die, die, die, die, die, die kijkt uit die die bij zo'n horloge. Die, die kijkt niet nee. op zo'n horloge, die <laughs> valt ook uit die tijd. Ja. He, die vindt carrière en ambitie ja. ook even niet meer zo heel erg belangrijk. He, ja. Die leeft als het ware ook in een andere tijd. Ja. Maar ook als je uh, mediteert, dan ben je ook een rebel, tijdrebel. Ja. Uh, in die zin dat je probeert om een andere tijdervaring te hebben dan de kloktijd. Maar laat ik het eens heel praktisch invullen. Het komt ook voor in jouw essay, Winstilte van de Ziel. Uh, zoiets als de koopzondag, ingevoerd in Nederland... Ja. als iets uh, wat noodzakelijk moet, uh, daar ben je helemaal niet voor... Nee, ik ben geen voorstander van de koopzondag. Ik vind dat we al genoeg kopen, dat we al de hele week aan het kopen zijn. Ik uh, heb laat een mooi roman gelezen van Jonathan Franzen, De Vrijheid Geet. kan ik iedereen zeer aanbevelen, waarin die grote maatschappelijke vraagstukken verbindt... aan, aan de verhalen van een aantal uh, hele aandoenlijke, ontroerende personages... En Franse, Amerikaanse schrijver, vat die Amerikaanse samenleving van nu... in negen woorden samen en die luiden ikke, ikke, ikke, ja. kopen, kopen, kopen... feesten, feesten, feesten. En ik geloof dat het een tamelijk adequate beschrijving is... van de 21ste eeuwse westerse mens. En ik meen dus dat dat een zeer, hoe moet je het zeggen, kortzichtig... Uh, visie uh, ja. van de mens is. Dat de mens veel meer is dan dat ik koop. Maar in heeft. Nederland zijn bijvoorbeeld alleen de SGP en de SP tegen de koopzondag. En Jouke Hermsen. En Joker Hermsen, ja. ja. Nou weet je, alle, grote, politieke <laughs> alle grote culturen en godsdiensten ja. hebben zo'n rustdag. Ja. En niet voor niets. Ze hebben allemaal een intermezzo ingebouwd op die drukke werkweek. En waarom? Omdat die. Dat internet zo, een, een dag in de week die heel anders is dan anderen, de gelegenheid biedt tot contemplatie, zelfreflectie, nadenken. En dat hebben wij heel erg nodig om nog tot creatieve oplossingen voor welk groot probleem dan ook te komen. Of om het gewoon maar weer in huisdier en keukentaal te formuleren, onze hersenen die hebben gewoon hersteltijd nodig. Precies. Huh? Ja, dat is, taal, dat, dat is de taal van de neurologen. En die komt eigenlijk op hetzelfde neer. I listen to the wind, to the wind of my soul.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 Ver never Kat never, never. Stevens de wind, hij zegt de wind. To my soul, Joker. Ja. Heuzen. Het <laughs> kan moet je beter. aanspreken, dit. Ja. ja, nee, het wordt de tune van het nieuwe essay. Ja, ja. ja. ja die windstilte van die ziel. Ja. Dat is eigenlijk een, een, een, is een uitspraak van Friedrich Nietzsche. Ja. Een filosoof uit uh, het eind 19e eeuw. En hij bedoelde daarmee... Die nood, dat noodzakelijke periode van wachten en niets doen. En verveling. Hè, en proberen die lege uren vol te houden, hè, die windstilte... Vervelend moet je kunnen. Ja, ja. Dat is eigenlijk ook een, een, een element... wat de ja. mensen ontleerd hebben. Ja, ja Die je aan moet durven gaan... omdat het namelijk... Uh, de, de noodzakelijke stap is... die vooraf gaat aan het creatieve proces. Ja. He, nietjes denken. Ik zou daar nog wel iets aan willen toevoegen... want het gaat niet alleen maar om... creativiteit in mijn boek. Het gaat er ook om dat... volgens Somme, ook volgens Ernst Bloch... bijvoorbeeld een prachtige... Uh, en helaas in Nederland veel... Te te weinig gedoseerde filosoof is uh, van rond de Tweede Wereldoorlog... gevlucht voor de nazi's. En toen zijn Magnus Opus in Duitsland, in Amerika, geschreven... onder de titel was principe Hoffnung. En zowel Bergson als Blog, die centraal staan in mijn boek... die gaat erom dat op het niveau van die innerlijke tijd... niet alleen die creativiteit zit als potentieel, maar ook de moraliteit. Dus ook het ethisch bewustzijn van de mens. He, dus er staat nogal wat op het spel... He, als we die verhouding tot die innerlijkheid verliezen. Zal het daarom zijn dat jij nu de komende maand... Uh, stad en land afschokt? Met jouw essay in de Maand voor de spiritualiteit. Nou ja, Omdat dit ook een moreel gegeven is. Hè? Nou ja, kijk, het thema van de Maand van de Spiritualiteit was tijd maken. Ja. En als het iets over tijd gaat, komt het dan tegenwoordig bij mij uh, uit. Dus vandaar dat ik ook die uitdaging heb, uh, heb aangenomen om iets over tijd en ziel te schrijven. En spiritualiteit is voor mij niet een vanzelfsprekend begrip. Uh, op de valreep dan, vlak voor twaalf, dames en heren. <laughs> maar is wel iets wat ik in de oude betekenis van het woord uh, uh, een warm hart toedraag. En dat is eigenlijk, was het die stroom van denkers binnen de filosofie, uh, die. Van die, die niet alleen maar de materiële zaken... Hè, als interessante stof ter overweging achten... maar ook en vooral aandacht hadden... voor wat zij dan het immateriële of het transcendente noemden. Ja. Alleen in mijn filosofie is dat aspect van het, van, het, van het immateriële of het transcendente... niet per se aan een god ja. verbonden. Maar is dat eigenlijk een noodzakelijk proces... wat binnen elke mens moet plaatsvinden. Dus ik bepleit eigenlijk... een vorm van transcendentaal humanisme, zou ja. je kunnen zeggen. Jij gaat dus de komende maand ga je echt de stad en land af. Uh, je ja. gaat ook uh, voor uh, de KRO... Uh, een aantal keren in gesprek met mensen... waaronder de collega Leo Feijen bijvoorbeeld... Uh, ja? over de tijd. Mm -hmm. uh, en je weet dat er heel veel mensen inmiddels zijn... die zich ingeschreven hebben bij de workshops en bij de bijeenkomsten. Dat is en Dat, niet, is, tot, dat, dat ja. is sowieso al jouw ervaring. Hè? Want waar jij ook komt in het land komen de mensen naar jou toe voor signeermomenten en zo. Uh, ja. Je wordt druk beklant, hè? <laughs> nou ja, het Stil de Tijd uh, boek heeft wat mij betreft... voor mijzelf een, een, een, een wat uh, bizar uh, resultaat opgeleverd. Namelijk een topdrukte. <laughs> en ik moet ook echt mijn tijd bewaken... Ik blok ook echt, periodes achter elkaar in mijn agenda, waar ik dan rustig me terugtrek... om het platteland om weer te schrijven. Want anders kom je daar niet meer aan toe. Je moet ook bewust, in die zin... met je tijd omgaan. En, en, en ja, dagen of weken... of hoe... Wat je dan ook voor mogelijkheden hebt. En anders kan je uh, altijd nog in een, in een klooster. Hè? Want waar. Uh, de, we hebben het programma Kruis met televisie, waar we regelmatig uh, monniken tonen. in Nederlandse en buitenlandse kloosters. Nou ja, daar wordt de tijd al op een hele andere wijze ingedeeld. Ja, dat is ook een uh, soms jaloersmakend ritme. wat men in die kloosters heeft. Want behalve een toch tamelijk streng dagritme van een zekere kloosterkloktijd, kun je zeggen, hebben zij ook voldoende tijd voor al die nou ja, contemplatie, meditatie, uh, die ja. zij natuurlijk ja. op hun manier beleven daar. Ja, uh, Jokke, uh, we zijn bijna aan de klok van twaalf. Uh, dat betekent dat je hier deze studio weer gaat verlaten en weer de tijd in de gaten moet houden. Ja. Uh, de, de, de auto in, want je bent niet met de trein. En uh, morgen op tijd weer op ook en zo. Hè? Dan morgen, weer ja, gewoon uh, opname de voor de, de KRO-televisie. Ik ja. ben net maar druk met de KRO uh, deze ja. dag. En toch zeg jij, ja. je voelt van de klok af zijn, hè? de beweging naar binnen maken. Ja, het gaat om een evenwicht tussen die twee tijden, het oude Griekse idee, de tijd heeft twee gezichten, we hebben tijd en we zijn tijd. Ik heb u heel veel van je opgestoken, daar ligt de dus Joker Hermse, Winstilte van de zee, van de ziel. Dank voor jouw moeite, veel succes uh, de komende maand. En um, ja, goede reis terug naar Amsterdam. U hoorde Gerard Klaassen in gesprek met Joke Hermsen... in een bijdrage van RKK, eerder uitgezonden in oktober 2010. Aanstaande maandag viert de schrijfster haar 52e verjaardag. Haar meest recente boek is Blindgangers... dat in 2012 verscheen bij de Arbeiderspers. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar Radiokunst. <kijst> Ik heb me afdeed. Reportages. Jammer, de Amerikaanse marine had die blokkade gemaakt. En dat zou ook nu gaan gebeuren. Daar kwam de ontmoeting. En ja, ik ja, zou dat tot oorlog leiden. Interviews. Misschien ten overvloede wil ik mezelf nog even bij u introduceren. Johnny van Doeren. Documentaires. Eisler was van het begin af aan heel politiek geanimeerd. Vond Schumberg daar nou, om ook eigenlijk een ontzettende onderdeel verhalen en meer. komt dit de kant, kom, kom, dit de kant, kom, kom, kom, dit de kom, kant kom, komt, kom, komt, komt, komt, komt, komt. En voor vragen en opmerkingen over Woord... kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Dus woord.vpro.nl. Schrijven, dat kan ook, maar ik zeg dat postbusnummer altijd verkeerd. Dus ik ga dat even opzoeken. Waar heb ik dat eigenlijk opgeschreven? Ja, hier. <lacht> dat is dus naar Woord, bij de VPRO. En dan is het postbus 11... 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11 1200 JC in Hilversum. Twitteren kan met hashtag Woordradio En terugluisteren, dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. Je kunt ook luisteren via de speciale Radio Gemist-app voor iPhone van de VPRO. Of je kunt je gaan abonneren op de podcast. En dat is dan weer vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Um, die Facebookpagina, dat is trouwens handig om te weten. Daar kun je berichten achterlaten. Maar je kunt je daar ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Dan ontvang je iedere vrijdagmiddag zo'n beetje de samenstelling van de hele nacht. En dan weet je waarvoor je wakker moet blijven. Of je kunt daar verzoekjes in dienen. Dat heeft bijvoorbeeld Sabadepad gedaan. Tenminste, hij zegt groetjes Sabadepad, dat staat eronder. Zou het misschien ook mogelijk zijn om een aflevering van Veronica's Het Zwarte Gat met paragnost André Grote uit te zenden? Dit programma was elke zondagavond op de radio in de jaren tachtig. Er moet hier nog wel voldoende materiaal van zijn te vinden. En er is vast wel een leuke aflevering tussen. Lekker spannend voor de vrijdagnacht. Ik kan je vertellen, we gaan gewoon op zoek volgende week. En uh, wie weet, hou dus dan gewoon even die Facebookpagina in de gaten... of schrijf je in voor de nieuwsbrief... want dan weet je sowieso wat er langskomt in deze nachtelijke uren. Het is uh, bijna tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we weer verder met woord hier op Radio 1... En in het volgende uur kunt u gaan luisteren naar een portret van de in 1888 geboren componist en muziekpublicist Matthijs Vermeulen. Volgens mij de moeite waard om er even bij te blijven. Tot zo!